Nu Wintersheel Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Mind Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. 18PLUS speelt dus. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7 oh, Wat een geld. 1000. Tot verbekken Ben jij de volgende postcode winnaar? Jouw thuis, jouw smaak. Met Carwij. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Carwij Maak het mooier.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 Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Twee mensen die gisteravond werden doodgeschoten in een Amsterdams park zijn tieners. De een komt uit Delft en is 16. De ander is een jongen van 18 uit Amsterdam. De politie weet verder niet veel en heeft veel mensen op de zaak gezet. De twee werden op een brug in een park gevonden. De reanimeren had geen zin meer. De politie in Helmond is op zoek met getrainde vrijwilligers... naar de 19-jarige Mick. Die is vannacht van huis weggelopen en heeft een verstandelijke beperking. De jongen was met een korte broek en een t-shirt niet gekleed op de kou. Daarom wil de politie hem snel vinden. Hij had ook geen schoenen aan toen hij verdween. En het duurt zeker nog tot het begin van de middag... om de problemen op de A5 ten westen van Amsterdam op te lossen. Een vrachtwagen is door de vangrail gereden nadat hij was geschaard. In Rotterdam kwam iemand om het leven bij een auto-ongeluk... en ook op andere plekken gebeurden ongelukken vanwege de gladheid. Het weer, ja, er trekken dus winterse buien over het land met regen en sneeuw, ook in de middag buien. Alleen lokaal kort een zonnetje. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het 538 Nieuws. Dankjewel Hanneke. Beste wens allemaal. Radio 5, verkeer. Het is 3 over 10 op de A2 Eindhoven-Dubbels bij Bokstel Noord. 8 minuten extra reistijd. A7 horen zaanstad Purmerend-Zuid 10 en A12 arnhem oberhausen bij de Duitse grens 12. A59 zonswil os bij Waalwijk 8 en er wordt ook geflitst. Gebeurt op de A1 Naarden-Amsterdam. De hoogte van Muiden, en ook. Een od flitser op de A8 Amsterdam Bevenwijk Oostzaan 4.1. En de hits van 508 worden op je afgevuurd. go Stamping en ook Kensington met Steve Zamaten. In de nieuwe muziekgame show The Winner Takes It All knallen alle muziekgenres voorbij.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 Dennis Rijer. Happy New Year met de vrienden van 58. En de vrienden uit België zijn hier van Lasco. Dit is something. Happy New 6, 7, 8, 9, 10. Ja, ze zitten er nog aan. Ik hoop bij jou ook. Heb je een fijne jaarwisseling gehad? Het jaar goed begonnen, hoop ik. Uh, raar, je meldt zich. Ja, een rare dag, want het voelt als maandag. Maar het is vrijdag, jongens. Ik ben helemaal de kluts kwijt. Echt ongekend. Laten we het nieuwe jaar gewoon even goed inluiden. Dennis, ja. geef even een ram op die koffiegong. Ik droog uit hier tijdens al die hete hits. Ook in 2026 luidt de koffiegong alleen bij 5:08 En alleen bij 5:08 klinkt die zoals nergens anders natuurlijk, hè. In de periode waarin iedereen grapjes gaat maken... mogen er drie zoenen, mogen we nog gelukkig nieuwjaar zeggen. En waarin iedereen spijt heeft van het werk bewaren voor het nieuwe jaar... dat je de komende week denkt, oh nee, nog zoveel wat ik moet afronden. Dat mag gelukkig. Het is al vrijdag. En deze hit wilde ze eigenlijk helemaal niet insingen, Madonna. De ex-queen of pop, maar de baas van de platenmaatschappij hadden zoiets. Doe dit nou maar, dit wordt een hit. En het werd haar Europese doorbraak. En je hoort ze terug op Radio 5 uur Holiday, dit is Madonna. 538, Zo goedemorgen 18 over 10. Vanaf maandag wel leuk. Gaan we even wat, uh, wat nieuws doen rond dit tijdstip. Meteen na de 580 ochtendgel met Tim Rick Nieuws en Formel Team presenteren we dan, met trots, de 5 van het bedrijf. 5 dat klik je op acties, dat is leuk. Dan kun je met collega's even de playlist maken. Uh, dan geef je de playlist door van je werkplek. Uh, bepaal je wat wij gaan draaien, zo het eerste half uur van de 58 werkdag na de ochtendshow, en als kersen op de taart... <lacht> win je dan ook nog taart voor jou en het hele bedrijf. En ik ga dan af en toe met de bus. We hebben tegenwoordig in plaats van de Hummer... die is afgeserveerd naar de autobegraafplaats. We hebben zo'n mooie elektrische van. Mag ik met dat ding rijden om taart te bezorgen? Bij dan de bedrijven die meespelen met de vijf het bedrijf, Kan ik even bij je komen kijken of alles er wel goed uitziet, zeg maar, weet je wel. Uh, dat alles netjes is. Kantoorkasten, dat er geen stof op de kasten ligt, net als in het leger vroeger. Uh, Kortom, geef je op. Vijf van het bedrijf. Win een taart met al je collega's en bepaalde playlist van het eerste deel van de werkdag. Ga naar vijfjacht.nl, klik op acties en geef daar je keuze door. Dit is Zoe Levi en Sneller, ik zing. Als ik rondjes draai in mijn oog.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 0538 wens je een fantastisch 2026 In your orbit With nowhere to run Good loving Give you good loving well, you got me Alexis Jordan en Gotta Love You 538. Goedemorgen, Happy New Year. Mocht je net je toestel smartphone, radio, DAB, FM hebben aangezet. Of hier de extraterrestrials, dat er iets luisteren, net als E.T. Phone Home. Uh, Dennis hier, Somber Undressed in the line-up. Even een uh, collega van de dag, want we hebben nog een jij wat weg kunnen geven. Kun je opgeven hier de 538-app. Mocht je aan het werk zijn deze vrijdag, misschien eenzaam en alleen op de afdeling. En Ace of Base, All That You Want, hoor je binnen nu in een party.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 Trekpleister heeft de juiste producten, zoals Otrivin Xylometasoline neusspray voor maar 6,79. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een geneesmiddel lees voor het kopen de verpakking. 53A Dennis Ruyer. Ja, happy new year Een banger uit de 90s. Dit is Ace of Base. 5, 3, All that she wants. Thank er wel wat centjes in voor het gebruik van de sample... van Put Your Hands Up for Detroit. Wat een banger nog steeds X-Dance Mash op 538. Goedemorgen voor het nieuwe jaar. Dennis, heb je nog goede voornemens? hebt Saskia. Ja, meer siroop en witte chocoladesiroop in mijn koffie. Dat is mijn goede voornemen. Voor de rest vooral gelukkig blijven, toch? Dat is het allerbelangrijkste. Beste wensen namens het hele team van Radio 538. We doen zo even collega van de dag. We hebben Shanna Spyro in de line-up de Human League... met Don't You Want Me. Maar is dus hier Benson Boon? Sorry...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 Here for someone Here for some 538, wens je een fantastisch 2026. Me? Radio 58. En een bonus editie van De Collega van de Dag. Goedemorgen. Je luistert naar de radio Tennis of 5, 3. Uh, jawel, present. Is een beetje verwarrend. Hè? Het is een vrijdag die voelt als een maandag. En er zijn veel mensen die nog kerstvakantie vieren, maar er zijn natuurlijk ook pikkels gewoon aan het werk. Mout, goeiemorgen. Hi, goedemorgen. Mout van Bakker Meijer. Waar, waar, waar, ja. waar wordt er op dit moment gebakken? Uh, momenteel zijn we kaasbroodjes aan het maken. Oh, lekker kaasbroodjes. Wat voor kaas gaat erin? Oude kaas. Oh heerlijk. Ik hou van oude kaas. Hey Mout, wie is jouw collega van de dag vandaag? Mijn collega van vandaag is Merel vandaag. Ja, Merel. En Merel is wel een uh, bijzonder type, hè? Want uh, ja, jullie zijn nogal snackliefhebbers bij Bakker Meijer. Uh, wat ja. is de favoriete tosti van Merel op dit moment? De kroket tosti. Dat is zeg ja. maar een tosti met een kroket erin. Oh, wacht even. Deze heb ik nog nooit gehoord. Een tosti met een kroket erin. Ja, je hebt, ja, je hebt mijn aandacht. Je hebt mijn aandacht. Want, <laughs> en, en wat doet Merel dan nog meer voor tosties? Uh, berenhap tosti. De, uh, de berenhap Ja. Beren, frikandel tosties, frikandel -tosties berenhap Nou ja goed, in principe is Merel, ik hoor het al. En Merel zou hier ook uh, kunnen komen werken in principe. Kijken of we oh. nog een vacature ja. hebben bij uh, 538. Ja. Yes. Dat klinkt fantastisch. En bedenkt ze dat allemaal zelf? Ja, eigenlijk wel. Nou wat goed, wat goed. Nou ja Merel, je hoort het. Merel van Bakkermeijer, de inventieve tosti-innovator uh, eigenlijk. Uh, van 2026. Voor de berenhap en de frikandel krijgen jullie dan het 538 tosti-ijzer. Oh my god, dat is zo geweldig. Die sturen we naar jullie toe. Dan heb je wel dat logo in de bammetjes... maar dan wil ik wel dat jullie een foto sturen... als er een mooie tost die uitrolt. Ja, dat gaan we zeker doen. Nou, wat leuk, wat leuk. Tot hoe laat wordt er gewerkt vandaag? Op half twee, als het goed is. Nou, helemaal goed, Mout. Dank je wel voor het opgeven. Merel, gefeliciteerd. En een mooi nieuw jaar voor jullie. Yes, hetzelfde. Uh, is ervan, beste. Hoi. Hoi. van, werk ze. Hoi. Mout van Bakkermeijer. Merel is daar collega van de dag. Je hoort nu Shanna Spiro op 538.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 Cosas el oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero Apacito, suave, suave, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabéis, ese es un rompecabeza, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, oh yeah. despacito, quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desp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 key philosophy a freak like me just needs infinity, infinity. in beweging, of voor iedereen die op dit moment in een downward facing dog staat in de yogaschool. Goed door Jos, hè? Vriend van Arie Boomsma. Infinity 2008 remix. Radio 58 voor deze 2 januari. De vrijdag die voelt als een maandag. We hebben zometeen de incheckbalie, even kijken waar je ingecheckt bent. Of alle tien vingers er nog aan zitten. Marshmallow, Jelly Roll, Calvin Harris, The Eurythmics in de line-up. En Esther met het nieuws, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, volgens mij heb je heel vurig nieuws. Ja, zeker. Ja, de traditie rond oud en nieuw is natuurlijk uh, vreugdevuren aansteken. Ja. Maar er is er eentje, die wil maar niet uit. En wat is? Die ook, ja, die hoor je zo. Hé, <laughs> hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij, houden ons al netjes aan de regels...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 18 plus belbelust. Ja? Echt serieus? Zo, zo, zo, Oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken wij? Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Het zijn de GEGA-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 GIG en 250 belminuten voor maar 5 euro! Bestel snel op Simpel.nl